4 uur. Zit van der Linden met het NOS-journaal. In de Belgische badplaats Oostende zijn gisteravond honderden mensen gestrand op het station. Het treinverkeer lag twee uur lang stil door een defecte trein op het spoor verderop. Het leidde tot lange wachtrijen op het station van Oostende. Op beelden is te zien dat reizigers dicht op elkaar stonden en geen afstand hielden. Ook moest de politie ingrijpen. Rond half elf was de situatie weer onder controle. In Nederland noemden de veiligheidsregio's de situatie aan de kust druk, maar beheersbaar. In Mexico zijn de afgelopen dag bijna 700 nieuwe coronadoden geregistreerd. Het virus heeft aan bijna 46.700 Mexicanen het leven gekost. Alleen in de VS en Brazilië kwamen meer mensen om. Ook zijn er 8500 nieuwe besmettingen gemeld... en dat is het hoogste aantal per dag tot nu toe. De Mexicaanse president ligt onder vuur... omdat hij weigert een mondkapje te dragen. Volgens hem is dat op doktersadvies en houdt hij wel genoeg afstand. In zee bij het Zuid-Hollandse Monster is gisteravond naar een vermiste tiener gezocht. Drie zwemmers raakten er in de problemen waarop een passant alarm sloeg. Twee mensen zijn uit zee gehaald, maar een derde is nog niet gevonden. De komende dag wordt er verder gezocht. President Trump zegt dat hij de app TikTok mogelijk gaat verbieden. De app is eigendom van een Chinees bedrijf en er zijn al langer zorgen over censuur en privacymisbruik door de Chinese overheid via TikTok. Veel kinderen en jongeren gebruiken de app om filmpjes van zichzelf te delen. Amerikaanse media schrijven dat Microsoft nu interesse heeft om TikTok over te nemen van de Chinezen. Er zouden onderhandelingen lopen, maar beide partijen willen er niets over kwijt. Het weer nog, Lokaal lokale onweersbuit koelt af naar 17 tot 20 graden. In de steden blijft het wat warmer. De komende ochtend nog een enkele bui en bewolkt in het westen 24 tot 26 graden en in het binnenland ruim 30. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon zee, Zandvoort de zomerhit is de zomer van ZFM met, met nu de nacht 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Платино, платино, платино, представляет. представляет. Диджей Грек. keep this thing the end Für euch all around, schaut nicht so erstaunt Denn gleich brandt der Ground Nie mehr Hip-Hop Shop Zieh ihn raus den Stock Darauf hast du Bock, mach den Techno-Rock